Vorig jaar is een recordaantal keren met een pinpas betaald. Er waren in 2009 ruim 1,9 miljard pintransacties, ruim 10% meer dan het jaar daarvoor. Volgens Currens, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het pinverkeer, worden ook kleine bedragen steeds meer met de pinpas betaald. Dat is vooral te danken aan een speciale campagne waarin het pinnen van kleine bedragen wordt gepromoot, zegt Currens. Zo'n 37% van alle betalingen wordt inmiddels gepind. En Currens denkt dat dit percentage binnen drie jaar op meer dan 50 ligt. Herman van Rompuy is zijn eerste werkdag als president van de Europese Unie begonnen op de aandelenbeurs van Brussel. Hij luidde de bel voor de opening van de handel. Economisch gezien zal volgens Van Rompuy een beter jaar zijn. Van Rompuy zit de komende vijf jaar de Europese Raad van Regeringsleiders voor. En de eerste is begin februari. Een official van de Iraanse voetbalbond heeft ontslag genomen nadat hij onbedoeld een nieuwjaarswens had gestuurd aan aardsvijand Israël. Dat meldde Iraanse media. De nieuwjaarswens was bedoeld voor voetbalbonden in de hele wereld. Israël staat niet op de adressenlijst en het is onduidelijk waarom het toch een mail kreeg. De Israëlische voetbalbond was verrast over de gelukwensen en vroeg zich af of er een vergissing in hun spel was. Toch heeft de bond de nieuwjaarswens teruggestuurd. Daarin wordt Iran een mooi voetbaljaar toegewenst. In Amsterdam is voor tien grachten een vaarverbod ingesteld om het ijs te beschermen. Het verbod is onder meer van kracht op de Keizersgracht, de Pins Prinsengracht en de Lijnbaansgracht. Het ijs is nu nog niet dik genoeg, maar de gemeente hoopt dat binnenkort op de grachten kan worden geschaatst. Wethouder van Poelgeest zegt dat de maatregelen genomen worden... zodat we straks van Hendrik Averkamp-achtige kunnen genieten.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 Love is empty house. She wants it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 the hand. En dan